Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO heeft excuses aangeboden aan Pakistan voor de luchtaanval van gisternacht. Bij die NAVO-aanval op twee Pakistanse grensposten kwamen 24 Pakistanse militairen om. In een brief van de Pakistanse premier Gilani sprak Rasmussen van een tragisch incident. De dood van de militairen is volgens Rasmussen onacceptabel. De NAVO heeft een diepgravend onderzoek aangekondigd. De leider van het Egyptische leger heeft de betogers in Cairo gewaarschuwd... dat ze moeten stoppen met hun massale protesten. Volgens Veldmaarschalk Tantawi komt het leger onder onaanvaardbare druk te staan... om de macht op te geven en dat zal volgens hem nooit gebeuren. Tantawi vertelt niet wat de gevolgen zullen zijn als de protesten toch doorgaan. Intussen verzamelen zich op het Tagirplein in Cairo... tienduizenden mensen voor een nieuw protest tegen het bewind. In Eindhoven heeft de politie bij toeval een hennepkwekerij ontdekt... Agenten hielden gisteravond een man aan die vuurwerk afstak bij een wedstrijd van PSV. De politie besloot vervolgens het huis van een man van 30 te doorzoeken... omdat het vermoeden bestond dat hij nog meer vuurwerk had. Op de zolder van zijn huis werd een hennepkwekerij gevonden met 200 plantjes. De Duitse politie heeft bij Hamburg 1300 mensen opgepakt... die probeerden een transport van kernafval tegen te houden. Een aantal mensen raakten gewond. De actievoerders liggen sinds vannacht op de rails om zo de trein tegen te houden. Ze protesteren daarmee tegen het vervoer en de opslag van het nucleaire afval. Het komt uit Frankrijk en wordt per trein naar Gorleben gebracht, waar de containers ondergronds worden opgeslagen. Het weer, bewolkt bij een stevige zuidwestenwind. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten, vooral in de kustprovincies. Wie met grote voertuigen de weg op gaat of iets water op gaat, moet daar rekening mee houden, zegt het KNMI. Verder op steeds meer plaatsen regen en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 En dan is dat natuurlijk uh, steeds 2-0 als in die wedstrijd. En dan uh, wel Robichal heeft uh, moeten wisselen. Joost of Chris afgegaan met lichte klachten. En daar is in plaats van gekomen maar keuze. Maar dan is het een logische wissel natuurlijk. Want uh, ja, en natuurlijk, uh, je wil graag winnen. Je wil elke wedstrijd winnen. Maar volgende week is het natuurlijk uh, beker, of uh, competitie. En dat is natuurlijk belangrijker voor het geheel. Er komt eraan van mede aan de rechterkant van het veld. En dan staat er 15, staat helemaal vrij op de rand van de 16, weer in te plaatsen. Maar er is maar een keuze die goed die bal weghaalt. Niet helemaal is Dennis Goes die hem dan goed te verder transporteert. En dan moet Melvin Jordaan bijkomen. Die kan er niet bij bijkomen, betekent dat Edo nog steeds een bal bezig heeft op middenveld. Die, die heeft in de rand van de 16, wordt kort getikt. Komt die bal aan de rechterkant, dan komt die bij de nummer 15 van Edo. Maar er is maar een keuze die je goed die bal weghaalt. En de 15 die probeert de samen te maken, dat lukt niet. En dan is het dan weer, weer op de rand uh, van een sessie dat Edo als deze bal bezit is. waar deze is wel weer aan die ze uh, de komt assisteren. En meteen doorgeeft op uh, Tim Jones. Tim Jones probeert dan Koen uh, te bereiken. Koen weer, kan hij erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. Dat is dat Edo uh, meteen die bal terugstelt op zijn aan. En dan komt die bal meteen weer aan de linkerkant uh, van, het, uh, van het veld voor Edo. Edo uh, wat even druk gaat zetten natuurlijk op het doel van, uh, van, uh, van uh, uh, Bloemendaal. Is het de 15 die de bal heeft van de linkerkant. Dat is de nummer 7. Uh, die is al de eerst aan de rechterkant in de linkerkant uh, neergezet. Omdat hij geen kans kreeg tegenover de rechtsdek van uh, Boerdaal. En dat betekent dat nu Dennis Goes hem tegenover heeft staan. Hé, nog steeds op de rand van de 16. Kort getikt, plaat die bal naar buiten. Dan nu aan de rechterkant het Zal on het de voorzet komen. Komt die bal ook. En dan moet Pieter Drijk komen. Maar Pieter, die raakte net, uh, net geblesseerd in het veld dat er spelen van Heel Die om doorging. En daarom is Daan Kerkman. De vaste doelman van uh, de eerste is nu uitgestuurd om zich warm te lopen. Komt die bal dan. Weer voor de voeten van. Nee, man. Maar het is de Melvin die er goed komt. tellen. Melvin heeft eh, die bal ook goed hè? en dan is er ingooi voor eh, voor de uh, Broerman. Hier recht voor het dus, uh, Hier is zijn sleutel. Viso. Uh. Oh, ja. kan ook. Ja. En, dus, uh, en dat betekent dat dus uh, uh, Pieter uit maar eraf gaat en zo en dat dan uh, de vaste doelman uh, terugkomt in het, in het veld. Dat is uh, Dame uh, Kerkman. Pieter geeft aan dat hij niet verder kan vanwege uh, die blessure die opgelopen heeft in de wedstrijd. Niet in gooi van bloemenal. Nou, dan kan het zelf Daar Die kan er niet bij komen. En dan moet Auken gaan storen. Dus Paul weer er goed tussen Paul John heeft die bal in moeten Tussen twee mannen in. Ga dan door. Dus is Auken die in het center kan. En hij zei, Paul John die zou doorgaan. Maar dat lukt net niet. En hij is er al een verre van aan de linkerkant. Die die bal kan oppakken. Die gemaakt beter. En dan ziet dan. Komt weer er staan. Nee, je ziet er heel mooi Paul staan. En Paul, Paul, Paul. Die had je gewoon aan moeten nemen. En dan gewoon een keer woest moeten uithalen. Maar hij wou het te mooi doen met een uh, gloeiende wering En dat was niet goed. Maar dat was de kant. Op 3-0. Maar het is en blijft. 2-0 na 10 minuten in de tweede helft I've been, feeling, I've been, feeling, I've been a feeling like You know we ...Jonathan Jeremiah onderbreekweef de voor Tjerk de Blauw. En hier is de stand 3-0 geworden in de wedstrijd. Dankzij is was al het was aan linkerkant. Koen Beren die bal goed afpakte, die trok hem voort. En zoals doen was het aan Paul Jon die die bal in één keer erin tikte. En daarom is het 3-0 in de wedstrijd tegen Edo. Jonathan Jeremiah, hoorde je, en Heart of Stone... Welkom bij Tweede Uur, zondag in Kernland, zondag 27 november 2011. En we beginnen met wat nieuws van vandaag. Want het slikken van paracetamol, misschien dat je het uh, al verwacht, is niet helemaal zonder risico. Want uh, regelmatig te veel paracetamol uh, kan uiteindelijk leiden tot gevaarlijke overdosis. Met in het slechtste geval overlijden tot gevolg. Nou, lekker. Lekker weer, hè? Dit jaar zijn we net iets vaker op vakantie gegaan dan vorig jaar. Toen was er nog sprake van een lichte daling ten opzichte van een crisisjaar 2009. Nederland profiteerde als vakantiebestemming met niet of nauwelijks van een licht hogere reislust. We reizen vooral iets vaker de grens over. En na een avondje stappen in Hoorn is het telefoon van zanger Tim Knol gestolen. Hij zei waar ik nog het meest van baal is dat de demo's die ik mijn telefoon heb opgenomen ook weg zijn. Nou goed nieuws. <laughs> Kunnen we kunnen weer een paar leuke nummers van uh, Tim Knop verwachten. ben ja. benieuwd. De eerste aflevering van Let's Get Married... ...op zaterdagavond 1,6 miljoen kijkers. Winston Gersanovic presenteert het programma... ...waarin elke week twee bruidsparen strijden... ...om diezelfde dag in, het, in de echte worden verbonden. Ik heb het niet gezien. Zou jij eraan meedoen? Nee, want ik hou niet van zulke programma's... ...met die van die gladde kerst... ...van die kerst... ...trouwen stellen, weet je wel. Maar zou je eraan meedoen? Nee... Nee, echt okay. niet Maar ik denk, ja, misschien uh, wil je op die manier... Nou ja, ja Let's Get Married is na Oesje en de uh, Family in Studio Sport het, uh, het best bekeken programma op zaterdagavond Dus we doen het wel goed Ja Het programma van uh, Wendy van Dijk, Oesje en de Family uh, trok weer, uh, ja, wel weer de meeste kijkers Er bleven ruim 1,8 miljoen mensen voor thuis Ja, laatst is het wel de laatste uitzending geweest. Ja, het was een soort uh, compilatie aflevering ja. Maar het was wel grappig Want er was één uh, typetje ja, zusje van... Uh, sushi van, ja. En die werd uh, de mee met uh, Love of Boys. Met, met Valerio uh, en Dennis, ja. En, en die is, is gepakt. Ja, die is gesnapt. Ja, ja wel lachen. Het was wel leuk om te zien. En uh, het was... Uh, ja, ze lieten alle interviews zien van Oeshi uh, en... Het uh, was, was wel weer leuk. 1,8 miljoen mensen. Kijken ernaar. En uh, de televisieshow van Paal de Leeuw... werd zaterdag beter bekeken dan de voorgaande week. En uh, hier stemde ruim een miljoen mensen op af. Wedden dat ik het kan trok 651.000 kijkers. Ik moet zeggen, ik heb uh, het programma van Paul de Leeuw echt zitten volgen. En ik vind het best leuk. Wel? Ja joh. Oh. Ik heb het nu even gekeken. Ik dacht nou, het zal weer zo'n saai, een beetje saai. Iedereen is een beetje Pauw de Leeuw, Maar ik, ik vond het best leuk. Het was uh, dit, even kijken. Nick en Simon waren de gast. Oké. Okay. Uh, Rick Velderhof. Ja. Sinterklaas. Okay. En Guus Meeuwis en Gerspar Doel. Maar ik vond, het, ik vond het best leuk. En het werd, uh, in de nacht werd het weer herhaald. En ik heb even gekeken naar uh, The Queen. Dat was een doku van The uh, Queen. Dat was ook erg interessant. Okay. Gisteren was dat op, uh, op Nederland 3. Nou ja, zoals vandaag de storm... Uh, Voel je behoorlijk als je op het, op het strand loopt helemaal. Uh, de wind blijft deze hele nacht. Morgen wordt het wat minder en blijft het ook helemaal droog. Het wordt een graad of uh, 10. En uh, ja, de wind zal ook wat minder en wat afnemen. Dit is zondag in Kremland, zondag 27 november 2011. En dit is Major Hardhorn. fijn om weer eens te horen. Je hoorde Marvin Gay en I heard it to the grapevine. We gaan even kijken naar de Eredivisie voetbal. Vrijdag 1 werd gespeeld. Koploper AZ blijft koplopen, want hij was, ze wonnen thuis van FC Utrecht met 2-0. Nak Breda thuis in Breda tegen SV Heerenveen. Eindstand werd daar 2-2. Rode JC 3-1 tegen Herakles Almelo, VV Venlo. Tegen de Graafschap, degradatieduel. Van het moeilijk, ze verloren met 1-2 PSV. Goeie wedstrijd, speelde lekker, bij Naldum speelde enorm goed. 6-1 gewonnen van FC Groningen en vandaag twee wedstrijden gespeeld. RKC Waalwijk tegen Feyenoord 1-2 en Excelsior tegen ADO 1-1. Ja, en dan is er nog een wedstrijd om half drie begonnen. 1-2 tegen Ajax, ze hadden nog 0-0. En om half vijf is er nog een wedstrijd, 20 tegen Vitesse. Zo meteen gaan we even bellen naar Tjerk de Blauwe en nog meer regio nieuws. Sherry Ann, try my love again. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. Haarlem's Dagblad Cup. We gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal. HFC Edo. En waar die uh, stand nog steeds uh, 3-0 is voor uh, Bloemendaal. En waar Edo wel uh, druk aan het wisselen is om dus uh, ja, toch nog wat te gaan doen aan de stand. Ondertussen wordt er een overtreding gemaakt door Gijs uh, Jan Poege. Dat betekent uh, op de helft van Bloemendaal een vrije trap. En dat betekent op de helft van het veld. En het is uh, Edo die hem snel al gaan nemen. We staan 1, 2, 3 man klaar om, uh, om die bal uh, te gaan. Paas uh, komt hij er ook kort. Paas naar rechts toe. Naar de nummer 13 toe. Die zal hem erin gaan brengen. Brengt het ook in het stadsgebied. waar de zwart uh, de scheids die hem goed weghaalt. Dennis is komt erbij. Ja, heeft die bal niet onder controle. Dat betekent dat uh, Edo er nog een keer bijgekomen. Die bal die gaat ver en ver maas. En dat betekent dat gevaar uh, geweken is. Voor Kerkman. Die erin gekomen is natuurlijk voor uh, Pieter Rijtsma. Want uh, daar werd een overtreding om gemaakt door, uh, De nummer 7 van, uh, van Edo, dat is uh, meneer Rooshart. En die raakt er ...op zijn schouder, en, uh, ja, hij zit nu het ijzer langs de kant. Ik wil niet douchen, wil er toch uh, bij blijven om te uh, gaan kijken... natuurlijk ...of het, uh, of het wat, uh, uh, uh, hoe, hoe zijn proef het uh, gaat doen. Daan Kerkman uh, legt die bal klaar, gaat kijken wat hij doen kan. Plaatsen dan aan de rechterkant van het veld richting Koenberen. Koenberen, kan er niet bij komen, maar het is een verdedigen van... Uh, hey, dan, die die bal over de zaal aan heen, tikt eigenlijk... ...en dat betekent dat die kant uh, geweken is en dat dus, uh, die bal dan genomen kan worden. Komt die dan aan de rechterkant van het veld naar... Uh, naar een weer neer op Maar dan moet daar uh, Gijs Champoelgeest bij komen. Gijs Champoelgeest haalt hij goed op de bal, die bal weg. Hij heeft nog steeds in zijn bezit. Wordt er wordt een overtreding op gemaakt. Maar de dus fluit er niet voor. Dat betekent uh, dat hij ingooi komt uh, voor Edo. ook. Dan is het Tim Jones die snel uh, moet omschakelen naar zijn verdediging toe. Is het de nummer 7, Roos Hart, aan de rechterkant hetzelfde. Eh, krijgt dan een half derde over tegenover. zich. De half van denkt er de buiten toe, komt hij wel wat toch in het centrum. Maar dan is het daar Tim John die hem goed weghaalt, doet Barkeus hem door uh, transporteren. Doet hij dan ook, Nog is die bal niet weg. Maar dan is het daar uh, Barkeus die hem in één keer goed weghaalt, uit, het, uh, uit de drukte vandaan. Is het Paul John die komt er zo wat erheen, maar het is uh, de nummer 14 van Eno, die met uh, een been vastzet. En die bal kan weghalen. Is het Dennis goed? Die weet erom. goede bal geeft op Paltje. Op heeft die bal is goed. Krijgt Krijgt Laat hem dan terug op Dennis. Slaat hem dan één keer door naar Melvin. Maar die bal die werd net aangemaakt. Terug is in de lijn. Dat betekent een ingooi voor, voor uh, Bloemendaal. En dan gaat er een wissel komen bij Bloemendaal. Dan gaat Kevin van der Zijs erin komen. En uh, Koen, uh, Koen Beren, die heeft de taak uh, volbracht. Die mag eruit. En uh, die wordt er afgewisseld door, uh, door uh, Kevin van der Zijs. Uh, maar die mag dan het uh, laatste viertje doen hier in de wedstrijd, dan stand uiteraard 3 tegen 0. Word wakker rond een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 je liet de zon geschijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want door jou in de lucht in blauw. Jij ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want de jou in de lucht in blauw. Jij ja, door wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Mis een arm om me heen, van mensen toch alleen wat goed moet, dan gaan. Ben nergens zonder ja drie, twee. Love's how I fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I ZFM Zandvoort In Zondag in Kenmerland Maxi preached En um, I just to be close to you Zondag in Kenmerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En we gaan even wat uh, regeniers weer doornemen Van uh, de omgeving Zandvoort En we beginnen met uh, wat nieuws Want elke zondag van 10 tot 12 Is er koffie inloop in de Sint Agata Kerk Aan de Grote Kocht we worden tijdelijk onderkomen van het inlooppunt voor alle 55-plussers. Hierbij staan ontmoeting en gezelligheid centraal. En tegen een kleine vergoeding van 1 euro is er koffie en thee. Ja. Welke woensdag dus van, um, van, 10, tot 2, van uh, 10 tot 12? Twee spulletjes gaan in de aanbieding op de rolmarkt in Zandvoort. Ook Curio Curiosa, verzamelingen, boeken, Sinterklaas en eventueel kerstartikelen zijn hier te vinden... Snaperingen zijn aanwezig. Zondag 27 november. Tussen 10 en 4. Dat is dus... Waar? Gebouw de kocht, Naast de katholieke kerk aan de grote kort 41. Zandvoort. Toegang is gratis. Ja, dus de hele dag is dat hè? Ja. Gezelligheid hier in het dorp. En um, vorige week ook behandeld. Maar vandaag ook nog eventjes. Want kinderen in Zandvoort kunnen ervaren hoe een disco is bij Pluspunt. Speciaal voor... Voor doelgroep 6 tot en met 12 draait een DJ dansbare muziek. De bedoeling is dat kinderen verkleed gaan als een idool. door een volwassene worden gebracht en weer worden opgehaald. En ditmaal is het thema Pieter Disco. Speciale voor kinderen de disco, dat vindt plaats op vrijdag 2 december, dus dat is dat volgende week. Aanvang is om 7 uur, de toegang is 1 euro en het vindt plaats in de Villemingstraat 55 in Zandvoort. Ja, het is zover. De ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011-2012 is weer gestart. Vanaf nu maken alle bedrijven in Noord-Holland weer kans op de felbegeerde titel Beste Onderneming van Noord-Holland. Anders dan voorgaande jaren worden er dit jaar maar liefst vier prijzen uitgereikt. Naast de publieksprijs zijn er drie categorieën waar ondernemers voor de titel in aanmerking kunnen komen. Dit zijn klein, midden of groot. Vanaf nu kunt u niet alleen uw eigen bedrijf aanmelden voor de voor uw populaire verkiezing. Ook andere kanshebbers kunt u van harte voordragen. Dus is uw bedrijf een kanshebber voor de titel beste onderneming van Noord-Holland. Of kent u een onderneming in de regio en voldoet deze aan de criteria. Meld deze dan nu aan voor het OVNH 2011-2012. Dus dat is de beste onderneming van Noord-Holland. En uh, tijdens een grote avond in theater Filharmonie in Haarlem worden de winnaars gekozen. De feestelijke prijzenraking plaats op 28, uh, of 18 april op een woensdag 2012. Dus reserveer die datum alvast in uw agenda. En de amsketen van burgemeester Bert Snijder van Haarlem is zondag 13 november vlak voor de inkomst van Sinterklaas gestolen. De burgemeester zelf hoopte op een flauwe grap, maar begint zo langzamerhand te vrezen dat er toch echt sprake is van een ordinaire diefstal. De inwoners van Haarlem hebben hier zo'n eigen ideeën over. Nou, dat is natuurlijk een ramp voor de gemeente, mag ik me zo voorstellen. Dat lijkt me zeker. Maar dat is vorige week pas gebeurd. Bedenkelijk, hè? Heel bedenkelijk in deze tijd van het jaar. Ja, ik heb het gehoord. Ja, heel erg. Ik zou niet weten wat je met zo'n ketting moet gaan doen. Verkopen lijkt me ook geen optie, toch? Dus een beetje onderdachte actie. Nou, dat vind ik toch wel heel triest eigenlijk. En uh, ja, heel vervelend voor de burgemeester als hij de ketting wil dragen, dan gaat het even niet. En wie denkt u dat zoiets zou hebben gedaan? Zou het misschien iets met Zwarte Piet te maken kunnen hebben? Die heeft tenslotte toegang tot, uh, tot het stadhuis. Althans, ik neem aan dat hij ook in Haarlem netjes binnengehaald is. Dat zou best wel eens kunnen toch? Wat er in me heel mooi opkomt is uh, of het een Sinterklaasgrap zou kunnen zijn in deze tijd. Dat zou kunnen, geen 1 april maar een Sinterklaas grap. Oh nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, nee. Ja, okay. nee hoor, volgens mij is het gewoon door een van de collega's. de collega's gedaan, ja. En ik denk zelf dat het gewoon de poen is natuurlijk. Of het is iemand die zelf graag burgemeester wil worden en hij denkt: ik heb de penning vast, dus de rest <lacht> komt dan ook wel. Zou ook nog kunnen. <lacht> ja, en wat zou u zelf met zo'n ketting doen? Oh. Ik heb hem niet gezien, maar uh, misschien als ik eens naar een heel groot feest moet. Wie weet? Wie weet? Ja, op zolder hangen denk ik. Eh? Achter een de gesloten deur. enige <laughs> um... <laughs> is dat je misschien inderdaad zou kunnen verkopen om de waarde. Anders zou ik het ook niet weten, nee. En nu mag de burgemeester van Haarlem zolang de reserveketting van burgemeester van de Laan van Amsterdam lenen. Vindt u dat het echt nodig is of denkt u dat de burgemeester best zonder ketting kan? Nou, ik denk dat hij in ieder geval niet van Amsterdam moet gaan lenen, want dan is uh, Haarlem ineens een, uh, een soort filiaal van, uh, van Amsterdam. Dus ik denk dat als hij wegblijft, dat ze gewoon weer een nieuwe ketting moeten maken. Nou, hij kan wel zonder ketting, denk ik. Maar het is natuurlijk wel schattig van de burgemeester van Amsterdam om dat uh, aan hem aan te bieden, hè? Ik denk dat de burgemeester wel zonder ketting kan, ja. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ja, Je moet het niet van je ketting hebben. Nee, ha? precies. Ha? Nee. Get me through my day. just the sound of your voice Jamie Liddel and just the sound of the voice from Cherk de Blauw. Het stand uh, 3-1 geworden in die wedstrijd. Was eigenlijk niks eens aan de hand uh, Edo Hedo eh uh, kon uh, kon de uh, helft helemaal zijn pas geeft hij zijn fucking bal te maken. Er komt een heel flots schotje van eh uh, de nummer 7 uh, en Daan Kerkman uh, schat het verkeerd in en eh uh, daar komt net overeen. Maar zo so doen we deze in de laatste minuten hier het stand 3 tegen 1 geworden. Ja, fijn liedje, Jamie Lydell En a little bit of feel good. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal, je hem net al eventjes. We gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is die stand uh, 3-1 geworden, terwijl die wedstrijd dus uh, afgelopen is. En dat betekent dat uh, Blemedaal dus doorgaat uh, in de halentachfel Cup. Tegen wie? Dat weet je zo niet. Want dat uh, moet natuurlijk de loting gaan bepalen. Straks om tien over half vijf, ja. Dan krijgt u natuurlijk een interviewtje met, uh, met de trainer en nog iemand erbij. Dat zien we wel, maar tien over half vijf, dan hoort u meer. Tot straks. Prachtige Adel en set fire to the rain En we gaan even kijken naar de eindslagen en de tussenstanden in de Eredivisie Ja, RKC Waalwijk tegen Feyenoord 1 tegen 2 Excelsior Adenhaag 1 tegen 1 1 zij Ajax 0-1 En Twente Vitesse wordt gespeeld om half 5.